En ik heb mijn collega Daisy Ray als trainer. En dan uh, met z'n tweeën kunnen wij die trainingen voor die kids regelen. Hoeveel kids hebben we het over? 25 per groep. Oké. Okay. En hoeveel groepen? Twee groepen. Dus twee ik. groepen, dus 50 kinderen? Nee, achter elkaar. Ja, ja. Achter elkaar. Ja, dus we hebben... Ja, je iets meer ja. in de microfoon... Uh. Dus we uh, hebben twee uur dan. Dus we ja. hebben 25 kinderen en dat doen we met z'n tweeën. Dus eigenlijk 12, 13 kinderen per persoon. En dat is goed, uh, goed te doen. En uh, we hebben ook twee keer een rondje door het dorp om, om uh, voor te bereiden voor de circuitloop. Dat ja. je ook een keer die kinderen ook echt die afstand hebben gelopen. Ja, en dan hebben we twee weken hebben we dan wel uh, wat ouders nodig of opa's en opa's die bij de gevaarlijke plaatsen staan om uh, te helpen oversteken. Maar dat is eigenlijk elk uh, jaar goed gelukt. Dus dat verwachten we dit jaar ook weer. Ja. Heb je ook met de organisatie van de circuitrun zelf uh, iets te maken? Uh, nou het voornaamste is dat Stefan alles, uh, alles regelt. De inschrijvingen. Het zorgen dat de groepen compleet zijn. En uh, ja, uiteindelijk uh, draagt hij dan naar mij de inschrijvingen over. En dan zorg ik dat de groepen ingedeeld worden. En uh, de trainingsopbouw en uh, uh, hoe we de trainingen indelen dat is allemaal uh, bij mij. Want dat is natuurlijk wel heel jammer dat het circuit eigenlijk uh, niet meer zoveel gebruikt wordt. Het zou heel mooi zijn als er nog veel meer loop-evenementen. Want ja. ik ken mensen uit, nou ik mag wel zeggen heel Nederland... die graag aan de circuitrun mee willen doen. Ja, omdat ja. het zo apart is. Ja, Kun je uitleggen wat er apart aan is? Um. Ja, het is denk ik de enige uh, run in Nederland, dat we echt het, uh, het circuit opgaan. Het wordt natuurlijk normaal gebruikt alleen maar voor races en voor een, een deel dat er op gefietst nog wordt. Moet je ook uh, snelheid uh, terugnemen voor de Tarzan? <laughs> nee, nee <laughs> dat, uh, dat niet. Maar het is, uh, cool. ja, het is een heel, heel groot evenement dat ook steeds meer, uh, meer publiek trekt. En het komt wat, uh, wat u zegt, het komt uit uh, heel Nederland, komen ze daarop af. Ja. En, uh, dus ja, het is een hartstikke, hartstikke leuk evenement. Die kids, hoe... Uh, hoe doe je dat? Hoe oud zijn ze om te beginnen? Uh, nou we hebben twee groepen, die zijn op leeftijd ingedeeld. De ene zijn van, uh, van 6 tot 10 en de andere van 11, 12, 13. Is en, het niet heel erg jong? Uh, het is jong, uh, maar uh, je moet je training daarop aanpassen. Je moet, uh, wat we veel wel doen is gewoon spelletjes. En, uh, maar wel spelletjes dat ze aan het bewegen zijn. Uh, we verschillende soorten tikspelletjes. Uh, en dan hebben ze eigenlijk niet door dat ze... Heel veel lopen bij elkaar. Maar toch zijn ze een uur lang met elkaar gewoon lekker aan het spelen. En lekker uh, actief bezig. Ja. En dat is hetgene wat je bij die groep moet, uh, moet triggeren. En uh, de groep vanaf 10 jaar, daar kan je ook een deel uh, techniek uh, bijbrengen. Dus een deel loopscholing. Een deel uh, coördinatietraining. Maar ben je dan niet eigenlijk gewoon een atletiekvereniging in het klein? Je um, nou, ik bent ik ben meer een uh, bewegingsonderwijs bewegings, uh, en bewegingsleraar. Ja. En uh, ja, de eerste groep ben je ook een deel. Gewoon, dat je alleen maar uh, spelletjes met ze aan het doen bent. Want jij bent van uh, Quattro BT. Ja. Waar staat dat uh, voor? Um, ik heb dat uh, met uh, twee vrienden van mij opgericht. Uh, sinds vijf jaar geven we je trainingen op het strand van Zandvoort. Mm -hmm. uh, iedereen eigenlijk sinds vijf jaar noemt dat bootcamp training. En de term ah, ja. uh, bootcamp die is de laatste jaren echt een hype geworden. Ja. Want je ziet overal, zie je die clubjes uh, uit, uh, ja, uit het niets komen. En opeens uh, uh, zitten we hier met vijf, zes verenigingen al in de buurt. Ja, terwijl... Alleen maar bootcampen? Ja, terwijl wij vijf jaar geleden toch een van de, de eerste waren die die term eraan uh, hingen. Um, maar het is toch gewoon een beetje door het bos heen rammen en hopen dat je veel modder tegenkomt en daardoor heen duiken en dan roep je van ik heb bootcamp gedaan? Um, een deel van de vereniging is wel zo, maar wij willen de trainingen wel uh, echt uh, goed uh, professioneel begeleiden. Ja. Uh, het komt ook, ik ben zelf bewegingswetenschapper, dus een universitaire opleiding. Dus uh, op het gebied van uh, bewegen, ja, wat kunnen we wel doen, wat kunnen we niet doen? Uh, we hebben een fysiotherapeut in dienst en we hebben een aloer. Dus uh, de trainingen die worden ook echt gewoon uh, van tevoren kijken van wat gaan we doen met die trainingen. Hoe willen we het opbouwen? Wat voor groep hebben we? Um, we hebben op de woensdagavond hebben we vanaf half acht tot kwart voor negen. En op de zaterdagochtend uh, geven we een training. En uh, we hebben een, een volwassen, volwassen groep. De, de jongste die is, uh, die is 24 en de oudste die is 65. Dan uh, gaat er misschien al een belletje rinken. Ja, bootcamp voor iemand van 65 kan dat wel. Uh, makkelijk denk ik. Maar je moet wel kijken van, ja, wat kan het lichaam van diegene nog kan uh, aan. Maar, maar, maar zeg dan eventjes wat precies een bootcamp is. Want... Nou ja, um, um, wat de, de term bootcamp wat ze eraan hangen. Dat is uh, uh, veel met autobanden slepen. Met, uh, met dikke touwen over het strand. Uh, uh, tigeren over het strand. Uh, dat is ja. laag over de grond kruipen. Maar waar wij ook meer op richten is ook het deel uitgangsvermogen. Dat we ook een deel er tussen hard lopen. Dat we aan het, uh, aan het squatten zijn, aan het opdrukken. En als je maar de, de oefeningen goed aanpast op het persoon uh, die je training geeft. Dan is het allemaal uh, mogelijk. En zorg je ook dat er iemand van de leeftijd van 60 nog steeds uh, fit door het leven kan gaan. En daar geen uh, nadelen, maar alleen maar voordelen aan kan beleven. Marcel Schoerl? Ja. bootcampje voor jou? Nee, denk ik denk het niet. <laughs> Maar ik heb wel respect voor, ook voor de mensen die op het circuit lopen. Want het is erg heel moeilijk lopen. Want je ja. loopt altijd schuin. schuin ja. En op het strand loop je ook niet recht. Dus nee. loop je ook schuin. Dus ik denk dat mensen het ook heel apart vinden. Dat ze daar uh, willen hardlopen een keer. Maar heel vermoeiend. Wat wil jij? Ik heb aan die, aan die talenten gevraagd Ja. over zes jaar. Jij bent nu 26 geloof ik? Ja, ik ben bijna 26. Uh, over zes <laughs> jaar? wat uh... Wat ik zou willen? Ja? Nou, wat ik zou willen, dat er nog drie kooien bij zouden komen hier op Zandvoort. Heb je het er al over gehad met de wethouder? Ik heb wel met de wethouder, ja, we hebben diverse wethouders, dus het wisselt wel eens hier. Dus het is moeilijk bij te houden. Dus, maar ik heb het aan de sportraad, heb ik het wel eens gemeld. Dat het uh, heel belangrijk is om uh, daar meer uh, geld in te steken voor de kinderen veilig te kunnen spelen. Weet je ook op uh, met sportservice samen? Ja, met Hubert. Hubert komt ook wel eens langs met zijn kinderen. En ik kan ook uh, gebruik maken van de kooi. En dan meldt hij dat eventjes. Met en, al zijn en, kinderen? Ja, met alle kinderen. <laughs> Weet, Weet zijn ze cool. vrouw daar wel van? <laughs> <laughs> nee, maar het is een geweldig initiatief van uh, Hubert ook. Uh, en uh, dat, dat is echt uh, top. Dat hij bezig is met die kinderen. En, uh, en wat ook leuk is, uh, dat, uh, dat je ook resultaten krijgt uh, soms uh, van kinderen. Mooi. Uh, Leo. De vrijwilliger. We hebben het bij jou alleen over het schaatsen uh, gedoe gehad. Uh, over zes jaar, wat, uh, wat wil je allemaal vrijwillig gedaan hebben? Nog steeds de schaatsenbaan. Ook nog andere dingen waarvan je zegt? <laughs> oh, daar kan Zandvoort wel wat uh, mee? Mm, ja. ja, ik denk dat wat op sportgebied sportgebied uh, er heel veel in een dorp gebeurt. Uh, er worden steeds initiatieven genomen. Steeds dus... meer, hè? Ja, daarom dus. Want ik, ik heb het al een paar dat keer gezegd. Daar moet dan wel blijven, denk ik, ja. ik. Ik verbaas me over de vooruitgang die je is ge gemaakt als ik zo de verhalen hoor... in de afgelopen drie jaar alleen al. En ik denk ook dat Sportservice... Uh, Heemstede Zandvoort daar een, een belangrijke rol in speelt. Absoluut. Heb jij dat gevoel ook? Dat denk ik zeker. Ja, Dat weet ik wel zeker eigenlijk. Want uh, het is uh, de organisatie die gewoon, uh, zich echt actief mee bezighoudt. En uh, zeker met uh, de geldstroom die nu naar de gemeente uh, gaat. En uh, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... dat, uh, dat de gemeente en... Een sportservice daar heel erg bewust mee bezig zijn. Is er nog iemand uh, hier binnen die zegt van ik heb een ongelooflijk dringende vraag? Aan wie dan ook? Zo niet, dan uh, ga ik in ieder geval uh, wat mensen bedanken. Ab van der Molen van het café. En zo dadelijk gaan wij eindigen met het uh, liedje van de zware jongens. Dat kan ik dan wel uitspreken. <lacht> Stil aan de overkant. Uh, de kroeg hier heet De Overkant. Het was uh, heel gezellig en fijn dat we hier mochten zijn. ZFM... En in het bijzonder Joop en deze mensen van de techniek. En ik denk dat jullie uh, een applaus krijgen van iedereen. Want APPLAUS. jullie hebben ervoor gezorgd dat wij in heel Zandvoort te horen zijn. En natuurlijk onze gasten. Ik vond het weer een enorm genoeg om hier te mogen zijn. En ik hoop dat we dit volgend jaar weer gaan doen. En <clears throat> ik zei het al, ik ben een, best een uh, kritische journalist normaal gesproken. Maar ik vind het uh, heel prettig om te merken. Dat, uh, en dat heb ik vanavond wel gemerkt. Dat er een zeer grote vooruitgang is in Zandvoort op het gebied van sport. Zowel topsport als breedte sport. En als we over zes jaar hier met z'n allen zitten om de gouden medaille van Wendy te vieren. Dan gaan we daar een enorm feest van maken. Samen met Joop. Samen met... Al u uh, hier in Zandvoort. Allemaal hartelijk dank dat jullie uh, wilden luisteren thuis in Zandvoort. Ik, heb, uh, ik kijk naar buiten. Het is doodstil op straat. Dus ik weet dat de luisterdichtheid heel groot zal zijn. Bedankt allemaal dat jullie zijn geweest. Joop, jij bedankt voor het uh, aankondigen. En de mannen van techniek bedankt. Graag tot de volgende keer. We hebben dus nog één liedje. En ik meld u dat wij zo dadelijk... En hij begint tien minuten te laat. Maar wat is te laat? DJ JK. Zo moet je dat toch zeggen? Ja, dat zei ze tegen me. DJ JK met See It om tien over negen op ZFM. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ibiza, are you ready? dance. 10 minuten later begonnen, maar waar trapten we lekker mee af? De nieuwe Eddie Amador House Music. Ja, je kent hem nog wel. Uh, van een paar jaartjes geleden. Ja, de plaat zit al helemaal onder het stof. Maar hij is afgestoft. En hij is ditmaal in de Robo Sonic Remix uitgekomen op Yoshitoshi Toshi Recordings. En ja, zie je, het zou hier niet zijn als wij hem hier gewoon al lekker zouden draaien. En ja, wat gaan we vanavond allemaal doen? Natuurlijk, hij is weer terug van weg geweest. De one and only DJ Dion Sydney. En ja, wat gaan we nog meer doen? Natuurlijk, onze mailbox na twee weken afwezigheid. Hij is weer helemaal volgepropt met allerlei nieuwtjes. Dus daar ga ik jullie ook zo meteen uh, lekker mee verblijden. En ja, dan die mixen. Er is van alles binnengekomen. Nieuwe remixen. En over nieuwe remixen. Dit is toch gewoon uh, super lekker? En dan zeg je, ja, wat is het? Charlie XCX, Boom Clap, in de Marcus Chasseau remix. Dit is hier, tot aan 11 uur, op jouw 106.9, 104.5. En natuurlijk ook op ons digitale... Kijk er door, die was. Charlie XCX, boom clap in de Marcus Chosso remix. En ja, misschien zit je, je thuis een beetje tik tiktake. En dan brengen we gelijk bij het volgende nieuwtje. Tiktak wederom met een spectaculaire eindejaarshow in de Heineken Music Hall. Wat zeg je? Eindejaarshow? Ja, nu al. Maar je hebt vast pas al gemerkt, de dagen worden korter. Het einde van het jaar nadert en ja, het bekendste, eclectische oud en nieuw spektakel van Nederland... Wordt dit jaar nog groter met de toevoeging van een extra locatie? Ja, meer dan 14.000 bezoekers worden verwacht op TikTok tijdens de aankomende jaarwisseling die zowel in Amsterdam als Soetermeer plaatsvindt. Het is alweer de derde editie van TikTok in de Heineken Music Hall tijdens New Year's Eve. Organisatoren EA Events en Dexter geven te kennen... dat ze de combinatie TikTok en New Year's Eve zien als de perfecte match... en willen dan ook graag de trend voortzetten in de aankomende jaren. Met twee uitverkochte edities in de Heineken Music Hall zijn de eerste stappen gezet... en nu, met de toevoeging van Silverdome, is het tijd voor de volgende stap. De populariteit van de crossover sound blijft door heel Nederland... en ver daarbuiten onverminderd toenemen met ex-als Party Squad... Face DJ Ruud en de Flexicon en Sef. Samen met TikTok stonden ze aan de wieg van het succes. Ze staan garanten voor de typische high-energy crossover-sound tijdens oud en nieuw. Ja, natuurlijk vol TikTok hits Een mix tussen hip-hop, house, trap, moombaton, EDM en veel meer. Ja, zoals eerder al vermeld heeft de top van de Nederlandse eclectische DJ-scene... ...te kennen gegeven aanwezig te zijn tijdens het populaire event in Heineken Musical... Naast de Party Squad, Face DJ Ruud en de Plexicon en Seth, zullen ook Dirt Caps, Girls Love DJs, Sandbox, F.S. Green en Fit... Abstract en nog veel meer ervoor zorgen dat de avond een groot spektakelstuk gaat worden. Ja, je kunt alvast een vernieuwde TikTok-website checken... voor alle informatie, tickets verkopen en belangrijke updates. Dus zet hem vast in de agenda. De Heineken Musical op woensdag 31 december 2014. Vanaf half tien is het feest... En ze gaan tot in de vroege uurtjes door, namelijk tot 6 uur in de ochtend. De Early bird tickets zijn 46,5 euro, exclusief presale fee. En de Regular tickets zijn 56,5 euro, exclusief commissie. En de leeftijd is 18. Plus. Voor meer informatie New Year's Eve. En dan schrijf je gewoon ngriekseie.com. Of ga gewoon naar je lokale Primera Dealer. Wat klinkt dat stoer? Primera Dealer. Even het, even het stof uit de speakers hier blazen en dat doen we met niemand minder dan Lily Wood, The Prick and Prayer in sea. Die vieren al bij See It op jouw CFM Zandvoort. De nieuwe Oliver Heldens, Mr. Belt en Wazel. En je hoort het al. Pikachu! Helemaal lekker. En geloof mij, dit gaat een hit worden. En anders eten we het cd'tje op. Oh hey, die hebben we niet meer. <laughs> hey, waar gaan we door? Met de nieuwtjes Let in Lovers. Ja, die viert alweer zijn 9-jarige anniversary tour. In de patronaat hier in Haarlem. Ja, Latin Lovers viert het negenjarige bestaan met onder andere Frankie Rizzardo in de patronaat. En kijk, dat is nog eens lekker nieuws voor de komende herfstmaanden. En ja, waarom? Nou, Latin Lovers komt weer naar Haarlem en viert ook meteen haar negenjarige bestaan. En ja, met haar 9 negenjarige anniversary tour. Zaterdag 15 november, zet hem vast in je agenda. Kan iedereen in zijn of haar agenda zetten? Want dan keert het LED in Face van Nederland weer terug naar poppodium patronaat. Check de line-up en je weet meteen waarom jij deze speciale avond niet wilt missen. Frank Rizzardo, Gennaro en Villa, Brian Chundro en Santos... Chris Rocks, Jasper Clash, Boek en Villa en MC Jolly Coot. Ja, wie jarig is, die trakteert. En de eerste 99 kaarten voor 9 jarige bestaan kosten hoe kan het ook anders... 9 euro. En ze zijn alleen online te bestellen via Ticketscript. Ja, waar wij ook voor aan houden... Lady Tickets. Speciaal voor het negenjarig bestaan... heeft Let Lovers voor deze editie Lady Tickets beschikbaar. De Lady Tickets zijn alleen voor dames. Alleen voor dames. En één Lady Ticket geeft toegang aan twee dames. Dus extra veel dames aanwezig. Ze zijn exclusief te bestellen via Ticketscript. En kosten 18 euro per stuk... En ja, wel even opgelet, er zijn er maar 100 verkrijgbaar voor deze editie. Dus wees er snel bij, want ook hier geldt op is op. Ja, je kunt ze ook volgen op Facebook. Like de Facebook page: facebook.com/slash Latinlovers online. En zorg dat je niet mist. Ja, misschien zit je ook op Twitter en Instagram. Volg dan @LetInLovers En gebruik als je ons iets wilt melden: hashtag. hashtag #LetInLovers. Dus wil je kaarten gaan halen? Ga dan naar de site van TicketScript. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met die lekkere plaat van Savi Lyon. Disco Feeling. En hou gewoon hier op jouw Steven Zandvoort, Want zometeen. Disco, disco, disco. Nog meer exclusieve nummers hier. En de one and only. DJ Dion Sydney. Een uur lang in de mix. Wij zien het. De rude sandstorm in de Basclap bootleg. En ja. hij wordt overal zwaar geplukt. Dus waarom niet? Wij zien het. Basclap. En ja, als we toch bezig zijn. Zullen we dan gewoon eventjes nog wat nieuws doen. Wat dacht je van deze modium? Nubia. Hij is nog niet gesigneerd op een label. Dus heb je een label. en zeg je van nou, dit is een lekker plaatje. Ik zou zeggen... De zomer komt gelijk weer tevoorschijn. Met morgen. Jij ja, hoort het goed. Temperaturen 21 graden. En hier aan de kust. Een lekkere 19 graden. Ik zou zeggen. En dat voor 1 november. Heerlijk nu. Mobium. na EN met cocktails staan aan de andere kant van de radio. Lekker, hè? Modium met Nubia. Oh, wat, wat een heerlijke zomerse sound. En ik zit ondertussen eventjes te bladeren tussen een paar uh, cd's uit uh, Ibiza. Uit de Pacha. Ja, noem, noem het maar op, uh, alle leuke tenten daar. En er zitten er zit lekkere hitjes tussen. Oeh, die ga je zeker binnenkort horen hier natuurlijk bij See en ik heb nog een lekker nieuwtje. Candy Classy Sweet en Sexy. Ja, vrijdag 7 november. Zorgen we dat je bij, het bij Candy lekker warm krijgt. Het weer buiten is grijs en nat. Nou ja, in dit geval dus niet. En in plaats van elke avond thuis op de bank te zitten... geef jij een goede reden to get up and party. Met zoetigheid als rode draad... gecombineerd met de beste Urban Eclectic Latin House. Deep Tech House zorgen de DJ's in two areas... voor een muzikale climax... Met het lekkerste publiek heeft Candy alle ingrediënten om er zoals altijd een feest van te maken. Candy, ja dat is pas lekker uitgaan. Oftewel, vrijdag 7 november 2014 in Club Cinema in Rotterdam... staan twee area's helemaal voor je klaar om los te gaan. Vanaf 11 uur ben je welkom en 5 uur sluiten de deuren. Er is een secret line-up, dus dat belooft wat moois. Er is geen pre-sale, only sale at the door... En ja, voor 12 betaal je 7,5 euro. En daarna een tientje. Dus dat is ook te doen. Cinema Rotterdam, www CinemaRotterdam, www.cinemarotterdam.nl. Dat is de website waar je moet zijn. En ik zeg je. Ga gewoon, ga gewoon gezellig feesten. En als je vast in de stemming wil komen, luister gewoon eerst even naar zie je het. Ja, tot zover dit nieuwtje. En een plaat. Waar ik al een tijd op zit te wachten. Mason, Exceder in de Umek en Mike Veel remix. Ik vind hem lekker. Ik hoop dat jij hem ook lekker vindt. www.seerfmzandvoort.nl En je kunt het aan ons doorgeven. Zometeen naar de klok van 10. Ja, ja. Dan mix hij ze weer aan elkaar. Alle hitjes. The one and only. DJ Dion Sydney, Zometeen. Maar nu eerst. Mason met Exceder.